De communistische partij in Noord-Korea houdt volgende week een congres om nieuwe leiders te kiezen. Het moet de grootste partijbijeenkomst in tientallen jaren worden. De vergadering werd eerder deze maand uitgesteld, maar het stalinistische bewind zich niet waarom. Mogelijk speelt de gezondheid van de leider Kim Jong-il een rol. Zijn zoon Kim Jong-un wordt genoemd als zijn opvolger en dat zou tijdens het congres duidelijk kunnen worden. Dan nog het weer, eerst nog mistig, later in de ochtend breekt af en toe de zon door, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.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 De wolken verdwijnen.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 6.9 is zon Zandvoort en zomerhits. zomer hets. Come da porta di vita va benen. Si tu la parla piez americano. Quando sa parla amore sotto luna. Con madrena cave di ai